Goedemiddag, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Bij een ongeluk in de Sluiskiltunnel in Terneus in Zeeland... zijn twee mensen omgekomen. Ze zaten in de cabine van een vrachtwagen die gekanteld in de tunnel ligt. Volgens het beheer van de tunnel is op beelden te zien... dat de vrachtwagen eerst de wanden van de tunnel raakte... en daarna op zijn kant terecht kwam. Het gebeurde in de Noordbuis waar de N62 van Gent richting Goes gaat. Die is nu afgesloten en blijft dat waarschijnlijk tot na de avondspits. Geschrokken reacties in Schiedam. Daar werd gisteren een jongen van 13 doodgestoken. Mogelijk door een andere jongen van 13 die nu vastzit. Het maakt veel los bij jongeren in de buurt. Ik vind het gewoon heel heftig. Ik voel me echt heel slecht. Gewoon, gewoon dat, het, dat zulke dingen kunnen gebeuren met jongens van die leeftijd. Ja, ik voel me wel slecht. Ken je hem goed? Nee, niet echt per se goed. Ik ken hem wel van vroeger, ook van de basisschool. En hij is wel eens een keer op mijn camping geweest. En ik spreek hem de laatste paar maanden, heb ik hem echt wel vaak gesproken. Dus, ja. Over de aanleiding voor de dodelijke steekpartij in Schiedam is nog niets bekend. En de inschrijving voor de Vierdaagse van Nijmegen is geopend. Iedereen die hem sinds 2005 een keer heeft uitgelopen... en iedereen die is geboren tussen 2007 en 2014... kan zich nu inschrijven. Als je nog twijfelt om je in te schrijven... heeft deze wandelcoach tips om fit aan de start te staan. Hou er continuïteit in. Dus twee, drie keer in de week trainen minimaal. En dan kun je progressie zien. Dan kun je spier opbouwen. Uithoudingsvermogen. Het gaat allemaal omhoog. Jongeren en herhaalwandelaars kunnen zich nu dus inschrijven. Voor de rest open de inschrijving op 10 maart. Het weer. Er trekt nog steeds regen over Nederland. Vooral in het westen. Later vanmiddag droogt het wat op. En het is zo'n 10 graden. Morgen is het ook weer nat. En opnieuw een graad of 10. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zin in Zandvoort. Zandvoort. Is zin in ZFM. ZFM.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 me on, something about the clouds and her mix She really wasn't too bright But after that, when she kissed me, she knew how to get a kiss She won't a baby, for a break When it hits the bottom roof the horses wonder who you are the Thunder sounds out for the lightning seas uh, you feel like a movie star? This, is, this ain't the first time, made the greatest But I tell ya, if I had the chance to do it all again uh, I wouldn't change a stroke Cause baby, I'm the most But a girl as fine as she was Zandvoort, een hele goeiemiddag. Het is even na twee uur, en Jor de prince. En die lekkere single uit de jaren tachtig, de Raspberry Beret. Het is even na twee uur tijd, dus voor Zandvoort op zaterdag. En hij zit sinds een hele tijd weer tegenover mij. Lang geleden, hoor. Joh, weet je hoe het goed werkt? Uh, nou, ik moet wel even inkomen. Ja, ja. nou nee, geeft helemaal niks. Goedemiddag, Thomas. Goedemiddag, Rob Harms. Joh, fijn dat je er weer bij bent. Ja, hartstikke leuk. Even morgen alweer uh, actief uh, trouwens ja, met fluiten. Klopt. klopt Wat heb je gedaan? Klopt. Wat voor wedstrijd? Uh, het was een uh, trippeltred Haarlem tegen BV Hofdorp. Een oud uh, uh, eredivisie team van meiden onder 16 die weer terug in de competitie komen. Nou ja, die moeten even een meting doen met de, hoe ze de, in de wedstrijd staan, zeg maar. En? en uh, ja, goed. Mooi. Zeker goed. Die, die zijn klaar voor de Eredivisie. En waar is ze ook uh, aardig uh, voor je? N nou... Af en toe zitten er natuurlijk momenten bij dat de scheidsrechter het altijd fout heeft. Ja, ja. uiteraard. He. Dat, dat kennen we. <laughs> ja. Nou ja, vandaag ben je ook een soort van scheidsrechter. Want je houdt alles in de gaten natuurlijk. Klopt. En, en ik moet we jou we... natuurlijk een beetje onder de duim houden. Precies. En ook een goede <laughs> muziek draaien. Ja, ja. Ook. Nou ja, dat komt vandaag wel goed hoor. Maar wat hebben we voor berichten allemaal? En nou, wat ja, gaan we, we doen? We hebben natuurlijk wat Zandvoortse berichten. Want ook afgelopen nacht is er weer het een en ander in Zandvoort gebeurd. We hebben het weerbericht. Uh, Rob, jij had volgens mij een interview met Paul. Ja, Paul W. Paul W. Ja, dat is uh, die, uh, dat die, die die doet me, met zijn pak. Uh, met geen rennen, pak, toch? ja, tijdens uh, de Formule 1 uh, dat weekend liep hij uh, met zijn racepak of uh, ja wandelde hij met zijn racepak uh, door het dorp. Oh ja. Dus, uh. nou ja, daar, vanmorgen hebben ze met hem uh, gesproken. En we gaan eens even luisteren waar dat uh, over gaat, zo rond uh, tien, over half drie. Yes, en we hebben de evenementen. En dan hebben we een, uh, een heel druk laatste uur vooral. Want we hebben Marco Temes, want het is al de laatste zaterdag. Want het ja. is uh, schrikkeljaar natuurlijk. Het is uh, februari, altijd ja. korte, korte uh, maand, zeg ja. maar. Uh, Randall Lawson. Oh, leuk, die heb ik ook al een tijd niet meer gesproken, Rob. Gezellig, gezellig. En het beest van de week, zoals jij altijd zegt. En uh, is hij er? Ja, hij is er. Hij is er, Fred. Fred ja. Daar hebben we het over. Nou, gezellig. Ja, nou, dat gaan we allemaal doen dus, uh, hier op de Zandvoortse Radio. Al 35 jaar, hè? 9 februari 1990, ingeschreven bij de KVK. En uh, al 35 jaar maken we radio. Eind uh, december uh, 1990 is het allemaal begonnen Freds de Watertoren. De muziek van Cindy Loper en Girls Just Wanna Have Fun. Nou, een nieuwe plaat. Ja, Lisa heeft uh, de plaat uh, uitgebracht samen met onder meer Doja Cats. Hier is de uh, single Born Again. Broke up with my man like mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. One X and the present, just see, cause I'm done. Okay. Never, ever, back. Down, down, rude Boy, get your foot up on my dash, Got All the receipts to my business, woman. A little bit of heart, right? A little bit of how could you do that? A little bit of talk about your ex. A little bit of look at what you had, but couldn't not hold. And that's on you, baby. Too bad. I'm about to make it hurt as I rumble. Ice cold, how I leave you alone? but please tell your mother I'ma miss her. So, Don't be Show them all the long receipts They laugh at you, crash out like a comedy I can't be a sugar mom, get a job for me Say, <sighs> so, good let go, let me live happily forever after more I hope you learn something from a little fiasco You play the game smart, letting little me pass go Cause If you just a little more time Give me money, gonna make you need religion at the minimum And I'ma do it diligent, I'm looking for a synonym I'm trying to find a words to tell him, I ain't even feeling it Then I will never be deficient in it I see you could wake up and then take me like a victim And I learn the hard way to let go now save my soul Ik denk dat we deze plaat binnenkort wel in de top 40 gaan horen. Dat hij daarin terecht komt. Born Again was dat van Lisa en Doja Cat en Ray. Ja, een hit die nog een hit echt moet worden. Wat vond jij ervan trouwens, Thomas? Goed. Ja, lekker plaatje toch? Ja, zeker. Oké, okay, nou, het is kwart over twee. Heb jij berichten voor ons? Ik hoop dat jij een beetje rustig hebt kunnen slapen vanaf. Nee, een want... hele hoop vuurwerk s'avonds. Ja, uh... Nou, dat viel me ook nog op. He. Dat zijn allemaal gasten van een jaar of twaalf, dertien of Ja, ik schat ze nog jonger. Zelf. Nog jonger, ja. ja dat is... Ongelooflijk. Nou, dat grote is... bommen afsteken. Ja. Oh, ongeloof. Ja. En af en toe even bij een camper langs gaan waarschijnlijk. Uh... Nou ja, dat is een heel mooi bruggetje van jou, Rob. Want vanaf afgelopen nacht is er namelijk een uh, camper uitgebrand in de Heimanstraat. En dat was, volgens mij stond hij voor de, de, de scouting, toch? Ja, klopt. Oh, ja. Ja, de uh, brandstichting is uh, niet uitgesloten volgens de politie. Het voertuig werd even voor half twee vannacht ontdekt. En de brandweer kon niet voorkomen dat de camper zwaar beschadigd raakte... en volledig uh, uitgebrand is. Tijdens het blussen werd er een gasfles bij het voertuig aangetroffen... waardoor de omgeving ruim werd afgezet. En uh, de politie is dus nog bezig met het onderzoek. Dus Oké, okay. nou ja, gelukkig heb ik er uh, verder niks uh, van gemerkt. Ja? Nou, nee, ik ook niet. Maar nee. volgens mij, die camper die heeft toch heel lang op dat parkeerplaatje gestaan... Ja, voor de klopt. manege, toch? Ja, klopt. Dat, klopt. Is, dat is waarschijnlijk die camper geweest. Ja, dus... Uh, hmm. Ja, en ik las net ook al, uh, want dat gaat natuurlijk heel hard op Facebook zoiets, in binnen Zandvoort. Je kent het wel, het blijft een dorp. Dat er een uh, sticker van de handhaving op zat dat die uh, op 14 januari en dan binnen vijf dagen daarvan verwijderd moest zijn. Maar hij stond er schijnbaar nog steeds. Dus... Ja, dus iemand denkt, uh, zullen we hem even opruimen? <laughs> <Ja>. <laughs> nou, oh. nou, ik denk dat het oh. een grotere zooi is geweest nu. Ja, dat denk ik ook. Maar goed. Nou ja, niet echt handig, uh, uh, dat soort uh, dingen. Nee. Ja, en dan aanstaande dinsdag, ja, het wordt willen knijpen. Want dan neemt de gemeenteraad een, van Zandvoort een belangrijk besluit over het ste stedenbouwkundige plan voor het Badhuisplein. Het plein krijgt een grote opknapbeurt met onder andere een nieuw hotel en extra woningen. Het hotel wordt niet alleen een plek om te overnachten, maar ook een ontmoetingsplek voor bewoners en bezoekers. Met dit nieuwe hotel is een mooi ingericht plein, krijgt Zandvoort weer een bruisend hart waar iedereen welkom is. Het hotel krijgt een open uitstraling met een transparante lobby, een grand café en een restaurant die grenzen aan een subtropische binnentuin. Ja, je kan zo uh, huizen verkopen worden, als ik dat zo hoor. Ja, nou ja. Ook komen er een zwembad, fitnessruimte, wellness en een bibliotheek. En daarmee is dit hele jaar uh, een aantrekkelijke plek voor bezoekers en inwoners. En niet alleen bij mooi weer op. Nee, dat is dus uh, aankomende dinsdag en er wordt ja. er echt een besluit genomen. Ja, wat vind jij? Want ik heb uh, trouwens. De foto's zijn te zien op uh, onze Facebook-pagina. Ja. En uiteraard de ZFM-app. Uh, wat vind jij van de plannen die ze tot nu toe hebben staan? Ja, mooi. Maar ik moet zich nog uitpakken. Maar ja. het ziet er natuurlijk mooi uit. Maar... Het is... Het ziet er ja. heel mooi uit. Tenminste maar. vind ik. Ja, al die bampjes eromheen ja, en dergelijke. Ja, ja. Die gaan waarschijnlijk helemaal niks doen. Of ik weet het wel ja. zeker op de boulevard. Dat gaat de, uh, niet er kom, lukken. Er komt wel weer reuring. Ja, dat zeker. Dat dus, is um, wel leuk. Best mooi. En uh, het casino kunnen ze ook uh, meteen uh, erbij bouwen. En uh, we kunnen weer zwemmen op. Ook dat? Ja, er komt de zwembad. Ja, dat is <laughs> wel leuk. Dus echt een, een hotel van uh, hoog niveau. Ja, ja, ik ben benieuwd. Zeker. Nou ja, we gaan het uh, in de gaten houden. En uiteraard uh, kun je de berichten ook uh, nalezen op onze eigen ZFM app. En daar komt hij dan aan, de plaat die jij net uitvoegd. Uh, ja,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 We Lekker hoor deze van de 21 twenty pilots en stressed outs. Dat allemaal op deze regenachtige zaterdagmiddag gewoon lekker binnen blijven, alle de temperatuur is best wel aardig, zo rond en nabij de 10 graden. Wat het weer de komende dagen gaat doen hoor je uiteraard zo rond en nabij half drie. In het weerbericht met Thomas de Jong. Ik ben heel benieuwd of hij goede berichten voor ons heeft. En dat het van de week net zo mooi gaat worden als gisteren. Dat beviel me wel. Een beetje lente in de ogen van de tandartsassistenten.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 Lach naar me. Altijd lente in de ogen van de tandartsassistenten. Het is altijd lente in de ogen van de tandartsassistenten. Op de patiënten van de assistenten is er al altijd lente. Het is, is altijd lente in de ogen van de, de tandartsassistenten. Het is, is altijd lente in de ogen van de tandartsassistenten. En even voor dat uh, weerrecord uh, van gisteren. Weer 18,8 graden in Eindhoven. Nog nooit zo warm geweest op uh, 21 februari. draaien we deze van Peter de Koning. En het is altijd lente. De weer de lente. En was het maar zo gebleven. Want als ik naar buiten kijk, dan... Uh, ja, nou, buiten de temperatuur is het uh, verder niet echt uh, ah, uh, lekker weer vandaag. Het is echt prima, weer om radio te maken. Ja, hè? zeker. Daar zijn we blij mee. Dus... Uh, ja, het is uh, zacht en wisselvallig. Na een vrije lentedag met hoge temperaturen... is het helaas weer bevolkt en valt er regen. De zuidenwind is meest matig en het wordt 12 graden. Morgen schijnt de zon geregeld en is het droog. De zuidenwind is matig en het wordt 14 graden. Maandag overeerst de bewolking weer en zijn er perioden met regen. De zuidwestenwind is matig, aan zeekrachtig en het wordt 10 graden. Dan na maandag de rest van de week... Gaat de temperatuur weer omlaag richting de 7 à 8 graden. Maar in de loop van de week nemen dan wel de neerslagkansen af. Oké, okay, en dat betekent waarschijnlijk ook dat de wind een klein beetje gaat draaien... als de temperatuur uh, weer omlaag ja, gaat. Ja, ja, Komt ja. u weer uit het west of uh, noordwest of zoiets? Ah, uh, 7, 8 ik. graden is op zich normaal voor deze... Dat is normaal, dus. Ja. Uh, maar we hebben natuurlijk zin om even het terrasje te pakken op het strand, ja, weet je, Thomas. Raar. Maar dat kan de, dan ook, hè? De die, uh, worden weer flink uh, opgebouwd. Er zijn er al een paar, uh, zijn al helemaal klaar. Klopt, zoals Meijer A.C. en de mango's, die uh, zijn al helemaal gereden. En misschien anderen die ik ook even vergeten ben. We kunnen misschien straks nog wel even daar aanleveren. Ik heb straks nog inderdaad nog wel wat over te vertellen, Rob. Oké, okay, dan ben ik heel erg benieuwd. Dat was het weer. Zie je Zandvoort? En ook het weer, dat uh, lees je na op de ZFM app. Gratis uh, te downloaden in de Play Store. En blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit Zandvoort. En hoor je ook het geluid van Sandvoort, zoals we dat al 35 jaar doen. Ja, echt waar. Met heel veel lekkere muziek ook, waaronder deze van Big Country. Zingen we 1986 alweer van Pick Country en Look Away. Dus daar gaan we met Paul Way praten. En hij is een professional uh, vlogger. En wat hij allemaal voor Zandvoort uh, doet, uh, dat hoor je na deze van Stromae. Formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidable.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 Formidable, c'était formidable. Nous uh, je een Stroom, Stromay hoorde hier op de Zandvox Radio met uh, Formidable. Ja, heb jij wel eens uh, geplocht, uh, Thomas? Gewat? Geplocht. Nee. nee nou ja, dat, Wat is dat, Rob? Dat betekent eigenlijk ja, dat je tijdens het wandelen ook papier opraapt... en andere dingen die op de oh. grond liggen. En ja, daar is Paul W. is daarin gespecialiseerd. is zelfs professional geworden. Kijk. In diverse kostuums, ruimte zorgt hij dat de boel weer netjes aan kant komt. En dat gaat hij morgen ook doen. Dan kan je gaan plandelen... En wat plandelen is, uh, ja, het wordt steeds, uh, steeds moeilijker <laughs> Creatief allemaal. Creatief wel, hoor. Ja, dat, uh, dat ga je zo dadelijk horen in het uh, interview wat uh, Ben Sonneveld vanmorgen had... met uh, Paul W. bij Goedemorgen Zandvoort. We gaan luisteren naar dat interview. Goedemorgen? Nou, ik doe niet rustig uit. Ik ben altijd met veel energie erbij. <laughs> nou, dat, uh, dat straalt bijvoorbeeld je website ook af. Ik heb vanmorgen en gisteren nog eens even gekeken. Het ziet er uh, prachtig uit. Ja. Um, yeah. Je bent een... Yeah. Uh, ik ben nu um, bij een tennisvereniging en ik zit in een banaanpak met een tutu. Dus dat is eigenlijk een beetje wat ik doe. ja. Je uh, uh, bent een professional plogger. Ja, yeah, klopt. Ja, dus plogging is eigenlijk zwerfballen, oprapen, tijdens hardlopen. En ik heb al uh, 14 jaar gedaan. En nu ben ik een professional. Dit is eigenlijk mijn baan. Je beroep? Ja, ja, precies. Jij ja, probeert om een beetje geld te verdienen uh, <laughs> uh, en mensen te inspireren om niet troepen te laten vallen vanaf ja, ja. de hand of, of iets oppakken. Hoe, hoe ben je er eigenlijk mee begonnen? Uh, ben je met het wandelen begonnen en je denkt van joh, er ligt troep ik ga het opruimen. I was actually like going to hardlopen naar now the train station, and it kijk in the straw, and I sucked all the troop there liquor. You know, the cardboard troop that either in seedel could talk, bleachers, plastic for packing, fast food packaging, that sort of thing. And, and I thought, now as it need pack, then be done. Dus I kept all the past stukjes in my hand, gepakt. Now the train station, and for that uh, in the puller box, box down, I've the tweet come out, and just.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 kunstenaars daar, ik heb wel verschillende pakken om mensen we kunnen wel zien. En dan morgen heb ik wel een activiteit bij Sampoos Museum, je kan wel aanmelden daar in de website. En dan kan wel uh, een kleine stukje wandeling, het is super leuk met de gezin en dan voor een uurtje uh, ben ik om alles schoon te maken, ik ben in de banaanpak met disco music erbij, maak ik wel een feestje van. En dan kan wel een beetje kunst uh, ook zelf maken, dus dat is wel morgen. Dus Ja, yeah. Ja, ik, uh, ik heb het hier voor me, 23 februari en 9 maart. Dus je gaat dat twee keer doen. Ja, precies. Um, om 11 uur is het uh, uh, samenkomen bij het museum. Ja. En dan uh, ga je eerst vertellen waarom en, en, en hoe en dan ga je wandelen met ze... Yeah, so the the idea is um, uh, um, that it can well um, mental activator what it do and how on it do the mental inspirer and theme method, and then we can involve furniture of ondler, door the stud, this and then troop of wrapper and then all the troop that within. Dan uh, we komen wel bij beetje kunstmaker, sort of, sort of the aim van de Wunderling. En dan we see Kerkerswerbel, of the, the troupe we komen wel in de form van een miskin manure park in plaats van de banan pak, miskin is er een capri-son pak of so. Ja, we komen wel bij beetje kunstmaker, dan we komen wel rondleiding, doen door de museum en later beta. All de mooie kunstwerk van alle verschillende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 dat, dat kasteel is zo mooi, is zo mooi gebouwd. Zo. Maar dat is, yeah, it is wel wat ik top de Alleen tijdens um, hardlopen, op mijn dagelijks rondjes rond Haarlem, Zandvoort en zo, ruim ik 40.000 liter per jaar. 40.000 liter? 40.000 liter. Dat is meer dan twee zakken vol per dag, alleen tijdens hardlopen. Dus je ziet dat mensen denken het is wel best wel een schone plek is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 Gevonden, doel. Um, Het <laughs> van de fixe tijd. Dus uh, ik heb wel dat gevonden. Ik heb wel ja, alles en wat. Dus voor de beste was. Uh, it was on a lane on Harloppe by Elsout in Harlem, and accepted kischer those in the in the strauch a there in and it was a security box, a sort of a kistje there. No. It was open for It was old Davlek, even as well eats leftedan, uh, and then in the strauch and, and and they kept door a bit on suka, they well could that it was open and they could take out a vrouw, and they kept a belt and Gevonden. kan hem wel teruggeven. Ze vonden mijn stem een beetje gek. Dus ik geef hem aan mijn vrouw. Mijn vrouw denkt daar is wel een aardig banaan. Maar we hebben door de politie wel terug die dus Het is niet altijd troep, soms is het wel een mooie kans om herinnering terug te geven aan iemand. Ja, dat is ook leuk. Ja, zo uh, wordt er wat gestolen, wordt het weggegooid en dan vindt de banaan het. Ja, precies. En ja, het was al de geldwaardige spoor was weg, maar er waren nog steeds foto's en Dus Het was echt heel belangrijk voor die mevrouw. Ja, nou mooi dat dat uh, gevonden is. Nog even terug naar uh, morgen. Ja. Kinderen zijn uh, gratis.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 Ja precies, en we maakten echt een superleuk dag, het is uh, echt een mooie um, dagje voor een gezin om leer te zijn, je ziet over hoe geweldig de kinderen het leuk vinden, dus het is een echte mooie uh, activiteit, dat uh, iedereen, ja, iedereen vast vrolijk van. Oh, klopt het dat je negen maart nog een keer gaat? Ja, ja, klopt. Ja, so, ja, uh, yeah, so, er zijn al twee uh, dagen dat ik kan wel rondleiding doen met dit, en dan er is één dag nog um, waar ik doe wel een beetje meer volwassenen kunstwerk uh, doen. maar Dat is te zien op de website, en je kan wel langs het museum gaan en vragen, oh, kijk eens, wat is aan uh, de hand hier? En, ja, en dan, als je morgen doet, dan, ja, yeah, ik doe wel ook rondleiding en laten weten over al de gekke pakten. Ja, ja, ja. Ja, ik heb wel soort met, uh, <coughs> Die halve marathon van Egmond, ik heb al net uh, een pak van dat was 32 kilo um, <laughs> zo gelopen. En dat is gevoeld met 1000 plastic flesjes, ik heb bovenop de straat gehaald. Heb je die, die halve marathon heb je over de boulevard gelopen of ben je ook echt op het strand gegaan? Ja, het was echt op strand. Het was wel echt een pitty parkour. Dus uh, <laughs> Ja, dus uh, je ziet dat er is ook met de blikjesjurk. Dat is uh, met 600 blikjes erop. Dus eh, uh, ja, ja. is wel veel te zien in het museum. Dus uh, ik dan kan je wel uitleggen. Als mensen zo uh, doet die activiteiten mogen, Dan uh, ik kan we ook uh, sort of iets verder vertellen over dat en waarom. Ja, ja. Nou, de circuit komt eraan. Ja, yeah, en ik ben er wel met de, met de mensen misschien kennen me wel in Zandvoort. Als ik heb wel de, de Dutch Grond plokt dat wat ik heb wel gedaan voor 18 dagen. Voor de Grand Prix vorig jaar in de Coureurs-Pak yep. met Helm de Rock Ik heb dat wel so zoveel leuke mensen in Zandvoort uh, uh, uh, so gesproken. En ik kan wel die circuitloop uh, mm. doen in knocking in the pak. Dus uh. uh, ja, yeah, uh, yeah, ik blijf doorgaan. Yep. Ik vind Zandvoort zo'n leuke <laughs> so plek. En ja, het is net als die, de the verhaal daar was eigenlijk om het schoon te maken voor de Grand Prix. Maar eigenlijk was het een verhaal over de community, over de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 Ja, klopt. Maar het it's, is W, is mijn achternaam. Zo so is W, A, I, c E. Ah, it's ja, a -a -a. ja, ja. Ja, zo is W, A, of Life, of Way of Life, met een I. Ja, de, de <laughs> w, w, W, en dan is het W, A, grieks I, E, of Life, .com. Ja. Ja, en, en ik wil graag mensen zien morgen. Dus uh, als je ziet ons voor ronde iets oprapen, dan ja, ons uh, er... Yeah, ja, kom, kom langs en kletsen en zo... Uh, dat vinden. Ja, misschien komen mensen die naar jou toe komen... onderweg al wat oppikken... dan kunnen ze bij jou bij het museum al inleveren. Ja, precies. Ja, yeah, precies. En er is ook bij de the, the tentoonstelling in, in het museum, er is ook een kans om de kwal, uh, soort of, oh te maken. Ja, er is een kwal, een soort of zoals een like plastic kwal. En de idee is dat als je plastic vindt, dan you je wel daar aanhangen en en de kwal kan tot to, to leven, sort of, uh, over de volgende paar maanden. Ja, de kwal die groeit echt, hè? Ja, yeah, precies. Ja, <laughs> yeah, nu is het zo so kleurrijk van al de plastic troepen je hij wel dat.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 Oh, zeker. Zeker. Kijk eens af voor de banaan. <laughs> ja. En uh, Met de disco music. <laughs> Oké. Okay. Nou, dat uh, gaat uh, gezellig worden morgen met de bananenpak, uh, Thomas. <laughs> ja, ja, of, uh, ja, ja. En uh, weet je wat het leuk is natuurlijk? Nou. Tegenwoordig zit er ook uh, statiegeld uh, op uh, blikjes uh, natuurlijk. En die worden vaak uh, weggedonderd. Dus... Ja. Uh, je kan er nog wat mee verdienen ook, als je een beetje de boel in de gaten houdt. Als je het goed doet. En een zakje extra meenemen om die blikjes uh, op te rapen. En dan hebben Albert Heijn uh, lekker uh, iedereen laten wachten en je blikjes inleveren. leveren. Ja, leuk. Leuk ja. toch? Ja, zeker, zeker. Zeker weten. Nou, dat was uh, Paul W. vanmorgen bij uh, Goedemorgen Zandvoort. Uh, hebben we het uh, interview kunnen horen. Samen met andere dingen die ze elke zaterdagmorgen hebben tussen 10 en 12 uur. En wij hebben lekkere muziek, waaronder deze van Kensington.